De kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen is uitgelekt. Oud-Kamerlid Bram van Ojik staat op de tweede plaats. Jolande Sap voert de lijst aan. En Kamerlid Tovik Dibi, die eerder met Sap streed om het lijsttrekkerschap, staat op eigen verzoek op de tiende plaats. GroenLinks heeft nu ook tien zetels in de Kamer.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 je zie je verstand That's it.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 If you're wondering what this song Ritme van ZFM. CFM Punt 9. G. G. FM. G. It's